Dit was het NWB. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A7 Hoorn-Saandam. Verknappen Zaandam nog twee. Op de A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven. Zeven kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, die nullen uit je hoofd weet. Starship was dat sinds de jaren 80 En wie beeld is City. Het derde en laatste uur van op zaterdag. En ik weet trouwens bij deze plaats van Starship... ergens in Nederland is een radio keihard gegaan. Bij collega Ruud Jansen wat ja... Hij zegt altijd, Rob, jij had met de jaren 80 muziek, hè? is allemaal rommel, hoor. allemaal niks. Maar er zijn toch wel een paar goede platen hoor, uit de jaren 80. Veronder deze van Starship en We Build this City. Wat gaan we in het derde helaas uur van dit programma allemaal doen? Nou, in, dit, in dit uur hebben we een inbreker. Een inbreker. Echt ja, echt. Dat vertelig.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 overal in uh, ja Uf, gewoon vies weer eigenlijk helemaal niks aan, helemaal niet leuk maar Kadans heeft er wel een plaat over gemaakt hier is De Wins De deur valt in het slot Je kijkt niet eens meer op Hij is gegaan, de dag is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 we hebben een lustrumfeest. Uh, 25 jaar CFM. Ja, niet te geloven, hè? 25, 25 jaar, 20 jaar jong. Jaar. Ja, de een zegt oud, de ander zegt jong. Nee, nee, maar jong. wij houden het op jong, hè? Ja. En uh, wij zijn echt heel blij met ondernemers... die voor ons gesponsord hebben qua advertentie. En ook een stukje sponsoring. En dat heeft een paar doeleinden. Kijk, uh, CFM is dus niet alleen een radio...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 Ik kan het gewoon uit eigen ervaring uh, spreken. Ik heb een nieuw dak sinds de zomer. Het nieuwe dakappels, Echt super. Echt. Maar buiten deze heren... Ja, stip hout. Hé, hey, onze jongens van stip hout. Helemaal goed. Dat kun je zeggen, Albert Jan. Hij is wat duurder. Dat zei één van nee, de jongens ook. Klopt. Maar wat is dus het belangrijkste... en wat hun echt... zal goud in hun handen hebben... Een service. Ja. Je hoeft maar te bellen... en ze komen. Eigenlijk dezelfde dag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 Niet alleen jij, maar heel CFM, hoopt dat. Dat hoop ik ook. Dan wil ik toch nog even buiten de jongens van het plein. Zoals, uh, ze hebben natuurlijk niet alleen Febo, hè? Nee. Het, het plein. Het plein en het... Febo. Nou, super jongens. En uh, blijf hele jaren in ons midden.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 Een mooie auto, bij Verzandvoort zie ik staan. Top. Nou is dat dan nou eigenlijk niet van Verzandvoort... maar van een collega, Art Street. Maar ik bedoel jongens... ik zie het niet als concurrenten. Dat zie ik, zeg ik tegen eigen Verzandvoort... dat zeg ik tegen Carimo. Ik wil jullie heel graag bij doen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 En wilt u adverteren voor het gehele jaar? Dat kan natuurlijk ook, want daar sta ik voor. Voor CFM. hier geweldig bezig. Hoe kunnen de ondernemers uh, jou bereiken? Ja, ze zien me natuurlijk wel in het ja, dorp. Dus ze kunnen me altijd aanhouden. En natuurlijk 06, 06 53 691 737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 anywhere Where would it be Take what we need And disappear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 Jerry in Play That Funky Music. En dan achteraan deze nieuwe single van Echo Smit. We zongen hem even in, deden even lekker mee in de studio... aan de Tolweg 10A van uh, CWM. Dat was uh, Echo Smit dus en de Cool Kids. Ja, het is uh, één minuut overal. vijf. Voordat we beginnen aan het dier van de week... doe jij mee in de postcode loterij. Ja? Ja, ja. Nou, ik joh, even schuiven open. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, 2042. 2042. 2042. Ja. Nou staat er op uh, CFM TV dat daar een prijs op gevallen is. Ik heb nog niets. Heb je al uh, wat berichten nee, gehad? Ik heb nog niets in de bus gehad. Nou, hoorde ik dus eigenlijk dat het uh, op 2040 gevallen was.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 is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Kijk ook even op uh, de website www.dierenthuiskennemaland.nl Want ook Spike, na bijna twee jaar in het Dierenthuis... verdient een rustig thuis. En als je Spike wil zien, dus ook de CFM-app en de CFM-website, hè? www.zfmsandvoorts.nl Oh, wat is die Spike leuk, zeg. Hij verdient gewoon een uh, thuis. Dus ga nu naar de website of naar de app van CFM. Land van duizend meningen...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 Beat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 We schakelen over naar de Korver Sporthal, naar Joop Vreenswold. Joop, heb jij de uitslag van het schoolbasketbaltoernooi voor ons? Ja, zeker heb ik die. Ik wel kom wel even kijken. Wat weet je? borst aan de papieren hier. Het Kun je tellen? Ja, natuurlijk. Bij de jongens is dat geworden.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 Twee leden van de sportraad hebben twee hele mooie boekalen uitgereikt. En dat was um, bij de meisjes voor de Hannies Grachtschool en bij de jongens van het tweede team van de Oranje Nassau School. Nou, dan hebben we hier um, Chris, uh, mijn collega, die staat uh, voor te zetten, uh, voor te lezen. Ik ga het toch even zeggen. Uh, de Hannies Grachtschool wint met overmacht, echt met overmacht, Hij heeft de... Uh, 5 punten meer dan de nummer 2... Hardis is de grote kampioen van dit jaar geworden. Het is een tijd geleden dat Hardisch dat heeft gedaan. Uh, en nu is het weer feest. Dus, ja, ja, we horen je het. Uh, de... We horen het, Joop. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, het is geweldig. Altijd heel leuk. Heel enthousiast. Het is uitstekend verlopen. We zijn er heel blij mee weer. En uh, we gaan uh, weer net zwart uh, voor ons jaar tegenaan Voor de 40 40ste keer. En misschien kunnen we er wel iets, uh, iets aparts verzinnen. Ja, dat moet een mooi feest gaan. worden.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 Maandag ben je natuurlijk weer bij, uh, bij Ruud Jansen in uh, CFM Lund. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. leven en welzijn, zo is dat. Tussen 12 en 2, die uitzending dan. Dankjewel, Joop. Fijn weekend. Ja, is gelijk. Oké, okay. dan ga je zien. Is goed. Hoi. Dat was Joop de uitslag van het schoolbasketbaltoernooi. Voor de 39ste keer alweer uh, in de Corver Sporthal hier in uh, Salvoort. Zometeen het gedicht... The king told the boogeyman, You have to let that rock drop. The oil down the desert way has been shaken to the top. de Kles in uh, Rock de Kesba. Nou, we gaan er nog eentje doen tot aan het uh, gedicht van de dag. Vind je dat goed? Ja, dan dat is, het... ja, is een lekkere plaatje. Nee, het... The Monkeys zijn hier in The Daydream Believer. Oh, I could hide Neat the wings Of the bluebird As she sings The six o'clock Alone Would never end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 Heb jij als luisteraar van CfM ook een gedicht van de dag voor ons? Stuur hem naar redactie-at-cfmsandvoort.nl redactie, redactie En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs bij ons op de radio.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 Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur. Dus...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 I'm not mine, I'm not Ik heb het nog nooit zo gedaan. Baby, this old cowboy Down below Alleen je mond open komt er geen geluid uit. Ja, daar hebben we straks al even Ja, nee, is goed. Werk over liggen, dan krijg je dat. de Welen en de Loftrock. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan, toch? Ja, en morgen hebben we. Drie we uur lang. Morgen hebben we weer Zandvoort op zondag. Ja, met uh, Anders Van Bergen, onze collega. Hij is weer, het weer terug.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 En de receptie is op? 7 februari. En hoe laat begint die? Om uh, 6 uur. En waar? En waar? Talassa. Oké. Okay. Nou, voor degenen van de luisteraars die het nog niet hebben genoteerd... bij deze noteren... dan hebben we dus de, de jubileum receptie van CFM... met medewerking van onze huisband Ruud Jansen. De Ruud Jansenband. De Ruud -Jans band En uh, sponsoren, uh, medewerkers, oud-medewerkers, belangstellenden... u bent allemaal van harte welkom om dat met ons mee te vieren. En We beginnen al een dag eerder... We beginnen Begin het... 25 uur live radio vanuit de Tolweg en op locatie. Ja, dus, dus gecombineerd. Maar in ieder geval 25 uur lang, u hoort het goed, live ZFM. En dat begint dan allemaal op 6 februari om 4 uur... met een 2 uur lang live uitzending van Zandvoort. Draait door, zo is het. Bedankt voor het luisteren, heel fijn weekend... en graag tot volgende week. Dag, doei, doei! Some things in love are really made.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to life.